Laten we met het RWS Journaal. De overheid en de NS nemen extra maatregelen om agressie tegen spoorwegpersoneel in treinen en op stations tegen te gaan. Op de 20 grootste treinstations komt een stationsagent. Ook worden de toegangspoorten op NS-stations nog voor de zomer gesloten en komt er meer cameratoezicht. Verder gaat de NS extra conducteurs inzetten op bepaalde trajecten en tijdstippen zodat een medewerker er niet alleen voor staat. In een deel van het centrum van Amsterdam was vanavond ruim een uur de stroom uitgevallen. Onder meer het Rembrandtplein en de Stadhouderskade waren getroffen. Ook enkele bioscopen zaten in het donker. RTL Late Night, dat rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein wordt uitgezonden, kon niet op tijd beginnen. Het was de derde stroomstoring in Amsterdam in twee weken. De chef van de politie in Ferguson is opgestapt. Vorige week verscheen een rapport over racisme in zijn organisatie. Het korps heeft jarenlang buitensporig geweld gebruikt tegen zwarten. Politiechef Tom Jackson staat al onder druk sinds vorig jaar zomer... toen een ongewapende zwarte tiener werd doodgeschoten. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie was vandaag niet bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer... omdat hij weigerde zijn dienstwapen in te leveren bij de beveiliging... Hij was uitgenodigd voor een hoorzitting van de Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Aan januari gaf Bouwman alle politiemensen die in uniform op pad gaan de opdracht hun dienstwapen te dragen. Sindsdien doet hij dat zelf ook. Voetbal in de Champions League heeft Bayern München de kwartfinales bereikt ten koste van Sharta Donetsk. Na de 0-0 in Oekraïne won de Duitse landskampioen thuis met 7-0. Adrian Robben viel geblesseerd uit, maar de blessure lijkt mee te vallen. In de andere wedstrijd tussen Chelsea en Paris Saint-Germain wordt verlengd. Na 90 minuten was het in Londen 1-1. Dat was ook de uitslag van de eerste wedstrijd. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt tot rond of iets onder het vriespunt. In het noordoosten en oosten kan mist ontstaan. Morgen overdag volop zon en dan 10 tot 13 graden. Dit was...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 Terug bij Peaceful Radio Show 1065 uur 2 hier op CFM Zandvoort. En we gaan beginnen met twee nieuwe werkjes. Als eerste, uh, even kijken. Ja, dat is uh, 22 Strings van Seko Keita. Uh, van het label Ark Music. Uh, nou, die heeft een enorme persmap uh, mij toegezonden. Uh, en dat zal ongetwijfeld ook op de website van uh, arkmusic.co.uk staan. Tweede nieuwste cd is van Dan Kennedy, Bloom Road. En even kijken, Dan Kennedy heeft natuurlijk ook een website. En je kan het allemaal nalezen op de playlist van peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes I love you. Yes I, I love you. Oh sure I do. Yes I love you. Yes I love you. Yes I. Namaste Thank you.